Uur. Amber Brandsen met het NOS journaal. De vermoedelijke pleger van bommaanslagen in de Amerikaanse stad Austin is dood, melden Amerikaanse media. Er zijn berichten dat hij is doodgeschoten door de politie, maar er is ook een bron die meldt dat hij zichzelf heeft opgeblazen toen de politie bij hem in de buurt kwam. In Austin zijn de afgelopen weken op verschillende plekken pakketbommen afgegaan. Er vielen daarbij twee doden en vier gewonden.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 I'm 6.9 ZFM ZFM du, du, du, du. Als het lijkt al zo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 Loan of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 Mind. So, mama, don't stress your mind. Don't stress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 penetrates and leaves you blinding We spend all alone. I think about the times that I would dry your tears, helping you through all your fears. Now you're telling me.